Dames en heren, mijn naam is Benno en welkom bij dit programma Peaceful Radio. Peaceful Radio is een tweedurend nieuw Age muziekprogramma. En we zijn geopend met Music for Wellbeing, nummer 5 van Paul Winter en Karsten Rooslund. En dit nummer heette Gentle Touch. We gaan verder met Mystic Hearts van Asher Queen veel plezier. Angel shadow and lover, I'm lost without thee. Keep me warm. Del amor en mi causar y lléname de tus caricias y cúbreme las canas con tus manos vida mía, tú me darás con tu cuerpo joven, a mi viejo cuerpo, fuerzas para amar. marcharte para correr tu propia suerte jamás te haré eso sin sí, ningún reproche pero ahora tus 20 años y cúrame las heridas del amor en de tus caricias y las con me darán tu carne joven Puertas para más, y si después quieres marcharte para correr tu propia suerte, jamás te haré eso sin ningún reproche, pero ahora tus 20 años... ...van uh, Touch by Nature van Jan Schofgaard-Petersen. Goed, we zijn uh, aan het einde gekomen van dit uh, eerste uur van... ...Eastvol Radio aflevering 710 alweer. En we gaan uh, afsluiten met uh, het laatste cd'tje in dit programma... ...of tenminste dit uur. Moonlight Raka's heet het en uh, de maker van dit alles heet Amandala komt oorspronkelijk van het label Malimba Records je kan het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl ik heb tegenwoordig ook een twitter uh, Peaceful Radio uh, moet je dan twitteren of, of als het zo werkt uh, ja nog een beetje lastig, ik moet er een beetje aan wennen. in ieder geval daar uh, de laatste nieuwtjes graag tot straks voor nog een uurtje Peaceful Radio